Door alwegens met het NOS-journaal. De gezondheidsautoriteiten in Gaza zeggen dat Israël de directeur en tientallen medewerkers van het Kamal Adwan ziekenhuis heeft gearresteerd. Het gaat volgens Al Jazeera om 22 medewerkers. Ook zouden tientallen medewerkers zijn gedood. Het ziekenhuis in het noorden van de Gaza-strook is sinds gisteren buiten werking, nadat Israël het ziekenhuis was binnengevallen. Het was het laatste grote ziekenhuis waar Palestijnen in het noorden van Gaza nog zorg konden krijgen. Volgens Israël gebruikten Hamas-leden het ziekenhuis als uitvalsbasis. Hamas ontkent dat. De politie denkt niet dat er slachtoffers zijn na de explosie in Heyen in Noord-Limburg... waarbij vannacht een huis in een bos werd verwoest. Na de explosie brak brand uit. De politie heeft inmiddels de bewoner gesproken die vannacht op een andere plek verbleef. Het huis stond op een afgelegen plek in het Noord-Limburgse bosgebied vlakbij de Duitse grens. De ravage werd rond middernacht ontdekt door medewerkers van netbeheerder Enexis. Die waren afgekomen op een melding door bewoners in de omgeving over stroomuitval. Donald Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om het TikTok-verbod uit te stellen. De angst bestaat dat China de app gebruikt om invloed uit te oefenen of voor spionage. Daarom werd in april een wet aangenomen die de Chinese eigenaar van de app verplicht het platform te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Anders zou de app verboden worden. Trump wil dat voorkomen en wil een politieke oplossing zoeken. Alle nieuwe smartphones in de EU moeten vanaf vandaag opgeladen kunnen worden met een USB-C kabel. De nieuwe wet moet bijdragen aan een beter milieu en consumenten geld besparen. Maatregel geldt ook voor onder meer spelcomputers, tablets en e-readers. Laptops hoeven pas vanaf april 2026 aan de nieuwe wet te voldoen. Het weer op veel plaatsen nevel of mist, soms wat lichte regen. Alleen in het zuiden vanmiddag kans op wat zon. Het wordt vandaag hooguit 4 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Uh, Jerry Kamer is van uh, Jongstandvoort. En uh, ja, hij is eigenlijk de, de, de, is eigenlijk de aanleiding ja. geweest. Uh, van de grote klap waar, waarmee we eruit gingen. Ja, we maar beginnen... 1 januari, hè, natuurlijk. 1 januari, ja. 1 januari, ja. Dan, ja. Uh, dan spring jij weer in het water. Uiteraard, in. Ja. Nee, nee, nee. ja. Dan ga ik wel weer uh, eventjes. Uh... <laughs> is dat op 1 januari, hè? Ja, meestal wel. Het uh, ja. Ja. is een nieuwjaarsdag. Maar dit duik jij niet mee. Is het leuk met je, nee, ik, met je hondje, man? Nee, ik, ik vind duik het ook niet leuk. Mee. Nee, mijn hondje uh, gaat er nooit helemaal in. Alleen met de voetjes. Nou, jij toch ook niet? De meeste. De meeste mensen daar die gaan er tot een enkels in. En dan ja, maar ik ga er harde... toch niet in mijn zwembroek staan? Dat weet ik niet. Het uh, wordt 8, 9 graden. Man. Ik ben de grootste koukleum van Nederland. Is dat zo? Ja, het is verschrikkelijk. Ja, maar toch ga je dan. S's uh, winters ook, het is op het strand op al en Ja, maar ik heb, niet zo, koud. Ik, heb niet, ik heb niet zoveel uh, uh, om me heen als jij. Nee, maar nou, je hebt een hele goede jas. Uh, ja, en dan van, een jas. Dus, <laughs> <laughs> maar. Uh, nou, je gaat niet, heb je het nog nooit gedaan, die zeegenswoek? Nee, nee, nee. Helemaal nooit in zeegenswoek. Ja, vroeger als kind. Ja, ik was kinder. Ja. Ik denk de laatste 50 jaar niet meer. Nou, dat, ik heb, nee, dat zie je het ook niet zo zitten. Maar het is voor Stammer natuurlijk een belangrijk evenement. Zeker. Um, het twee, is ook hier begonnen, hè? Het is hier uh, een van de oudste duiken, denk ik. Ja, dat ja. denk ik wel, ja. Ja, Sandford is de eerste. En, um, het begint om twee uur, dacht ik, uh, ja. Met de opwarming ervoor. En, jaar met uh, uh, uh, uh, meestal met Marcel Farré. Uh, uh, ja, maar van die is volgens mij nu niet bij. Dacht nee? Ik, dat, nee, toch dat hij daarmee gestopt was. Maar goed, okay. dat maakt verder niet zo veel uit. Um,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 Maar uh, de, de leukste is denk ik toch in Zandvoort. Dat denk ik, niet? ik ook, ja. ook ja. Ja, ja, ja. Goed, uh, we gaan uh, meteen even praten met uh, Jelmer Koper. Uh, politiek verslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Jelmer, goedemorgen. Jij weet alles van de politiek. Ja, we weten nou. alles van de politiek. Ja, nou, je We ja. ben, je je je je in het bij te houden. Ja, inderdaad. Ja. Ja, je bent ook ja, ja. journalist bij het de, Haarlands bij de Dagblad. Zeker. Ja. Ja. En ja. daar ja. schrijf jij regelmatig over de politiek in Zandvoort? Nou, ja. Dat... ja, zo af en toe. Ook, af en toe, ja. Als het zo uitkomt en dat was de afgelopen week ook het geval. Ja, nou ja, goed. Uh, iedereen weet waarschijnlijk wel wat er gebeurd is in de laatste gemeenteraadvergadering. Um, daar uh, was een flinke discussie. Er, was, ja, er leek eigenlijk nog weinig aan de hand. Er waren hele lange uh, schorsingen. Schorsingen, ja. ja. Dat viel wel op. Ja, nou ja, maar wat maar dacht maar jij anders... toen met die schorsingen ja, eigenlijk? Wat ik toen dacht, laat ik niet hier <coughs> letterlijk reproduceren. Maar. Um...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 Huh? En uh, die daarop volgde maar een jaartje. En toen hadden we nog een uh, klein jaartje tot de verkiezingen. Okay. En uh, na die periode daarvoor uh, weet ik niet exact uh, hoe lang ze het hebben volgehouden. Maar Mag nog die... in in ieder geval wel, nee, ook nee. Uh, qua wethouders. En dat... ja, ja, ja. Als we nou uh, terugkijken op <laughs> het politieke jaar, uh, wat valt je verder op?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 Dus ja, dat laatste jaartje lukt ja, ook wel. En uh, Jan maar... klopt misschien 100%, die ben ik nu voor 50%. Ja, dat zou je mm. hem zelf moeten vragen. Ik weet niet. Ja, ja dat begrijp ik. Nee, maar uh, het is, nee, ik, ik geef het aan, alleen maar aan als mogelijkheid. Hè? Ja, ja, nee. Ja, dat, ja, misschien dat nodig we wel kunnen. uit volgende, volgende week. Ja, ik, misschien ja, is dat ja, wel ja. leuk. Ja. Of, of misschien wel op van uh, twee keer fulltime. Ja, ik weet ja. niet. Nee, ja. Ga voor 200% werken. Nou, ik heb genoeg zo'n bordje volgens mij. denk het ook. Uh, andere, um, die, oh, nog even terugkomen door die Formule 1. Want in de, in de periferie van de Formule 1... Er kwam natuurlijk uh, Sanford-Biont ook veel langs, hè. Uh, Ja, dat, ja zeker. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Want uh, zij stoppen. Ja, nou ja, het is eigenlijk... Wie, wie gaat nou... Uh, wie maar is... maar wat, wat mij nou... Um, uh, de, de, de gemeente had, kon niet van uh, Sanford-Biont af, omdat er een contract was. Maar het kan wel andersom. Nou ja, ze gaan, uh, dat gaan ze ook nog juridisch bekijken, de gemeente Sanford. Maar goed, uh, zij zijn ermee gestopt. Dat is de, gewoon het feit.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 dat reuzenrad dat weer gaan organiseren, bijvoorbeeld. Hè? <laughs> ja, of ik zie dat er wel of niet komt. Ja, nou ja, dat goed. Maar vraag. als jullie denken: van... oh god, hebben we dat reuzenrad dat eigenlijk gedaan? Dan dat, ja. dat kan ook niet natuurlijk. Hè? Maar ja. Een ander punt wat ik nog even wilde bespreken. Ja. Even kort nog? Is Pesta uit, even kort nog. PS uit oh, ja. natuurlijk ja, ook. Ja, een dat hadden we ook nog. Enorm Maar hij echt.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 Sorry. Nee, maakt niet uit. Maar dat is... Uh, ja, dat moeten uh, moet er maar afwachten... ...op dat overal terrein nou, weer gebruikt kan worden. Dat is inderdaad de vraag. Want, uh, en dit komt ook wel een beetje... ...zeg ik dan in de afsluiting door de raad zelf. Ja. Uh, Daar moeten ze toch ja, wel klopt, een klopt, beetje... Ja, klopt. Met aan aanvullende eisen. Klopt, ja. ja. Uh, en dat was voor mij ook een verrassing op dat moment. Ja, want de ja. wethouder kwam toen met een voorstel. Van nou, zo zouden we het kunnen doen. Dat uh. was niet iedereen het mee eens. Zelfs een meerderheid niet. Maar toen kwam de raad met een voorstel...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 de verkiezingen komen eraan. Ja. Volgend jaar, wat afgelopen jaar dus ook wel een beetje zichtbaar werd, hm. wordt nog politieker en nog gevoeliger. Ja, en ik denk, ja, nog, denk meer ik nog meer sporsingen, nog meer discussie. Ja. Maar ja, dan gaat het ook weer een beetje leven. Want ja, dat vind ik ook wel. Je moet wel, wel zeggen, van, ja. kijk de, eer, de, de aantal maanden voor de verkiezingen, dan heeft iedereen het weer over politiek. Ja, als iedereen het altijd met elkaar eens is, dan, dan hoef je niet eens een gemeenteraad te nee, hebben. Nee, dus. in Zandvoort is het nooit saai. <laughs> nee, nee, nee, nee inderdaad. Hey, Jammer, we hebben Hartstikke het meestal wel gesproken. Hartstikke bedankt in ieder geval. Zeker, leuk om er te zijn. En een hele goede jaarwisseling. En, Jullie ook. Uh, ja, ja. En tot volgend ja. jaar. Nee, en, want dat, uh, uh, en dat wens ik natuurlijk ook de politici uh, thuis. Absoluut, de, die absoluut. Die zitten te luisteren. Ja, als ja. Als ja. het een programma een politiek item is, dan luisteren ze. Ja, dan luisteren ze wel. Ja, ja, en ze moeten nu tot goed. het eind luisteren, want dan zit Jerry Kramer zitten Ja, Jerry Kramer ja. gaat er ja. even naar ja. afsluiten. Dus, ja. uh, ja. hey, hartstikke bedankt. Ja. We gaan een lekker muziekje draaien ja. van Maya. There has to be. She walks the streets But that's not strictly true She's got a Stuart met uh, Little Missed on the bij uh, Goedemorgen's Antwoord. En uh, ja, we zijn uh, bezig met het tweede onderwerp en het gaat over de online prep shop van Nederland. En uh, tegenover mij zit uh, mevrouw Keur. Dat klopt, ja. En, uh, ja, en, uh, en en jij uh, uh, hebt een, uh, een, een prep shop. Ja. Wat is een prep shop?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 Uh, ...medicijnen, dus dat, dat zijn allemaal spullen waarvan wij zeggen... ...ja, zorg dat dat in huis is. Ja. Um, ja, en die, die volledige noodpakketten die, die verkopen wij uh, ja. op onze webshop. Ja, ja. En het, de, de, website, uh, wacht even, dan moet je hem even... Je de, oh, uh, ja, we hebben okay. een telefoon oh. <laughs> Daar is Hans. Nee, ik heb een beetje rolgenoot op, op jullie website... Ja. ...en uh, daar zag ik ook staan dat er veel dingen uitverkocht waren, inderdaad. Klopt, ja.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 Beginnen? Nou, het zou natuurlijk ja. heel mooi zijn als wij zo groot groeien. Dat Want er we staan we al een taalbaar. paar winkels uh, uh, vrij. Ja, Leeg, ja, de ja. Pa de blogger, ja. De pa pak je de blokken? heb je ja. in ieder geval de ruimte? Nou, dan weet je wat daarin komt met de blokken? De, Bidra, ja, de vibra. Ja. Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. Uh, maar in ieder geval uh, je doet het alleen online. Alleen online. Op en het wordt steeds meer. drukker. Dat kan het kan naast niet wordt, anders. Het op he? dit moment steeds drukker. Ja, en dat is ontzettend leuk. Ja, natuurlijk. tuurlijk. En wat is jouw dagelijkse baan?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 Uh, en, en ik heb mazzel dat ik af en toe hulp krijg van mijn man die een pakketje kan wegbrengen. Oh, zo um, Want ja. wij willen natuurlijk uh, de, de pakketten zo snel ja. mogelijk. Maar krijg je uh, uit het hele land dan uh, reacties? Uit het hele land? Ja, ja. Oh, ja? ja zeker. Ja. En wij okay. verkopen op dit moment alleen in Nederland. Uh -huh. uh, dus we hebben niet andere landen. Oh, je gaat nog internationaal worden. Wie weet? Wie weet? <laughs> maar waar, waar, ja. waar doe je de inkoop?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 Nou ja, nou ja, dat ja, ben jij weer. Maar goed, uh, nee, preppers inderdaad. En, uh, ja, ben jij ook zelf een prepper? Was je altijd al een prepper of niet? Een beetje. Ja, een, een beetje, beetje ja? wel. Ja, nou ja, ja, als je op zo'n vijf of tochten gaat... Dan, dan heb je je zwitterste zak mee zo bij. Oh, uiteraard. Dat het bijvoorbeeld, ja. uiteraard ja. Maar er zijn ook grote partijen, zoals het Rode Kruis... die hebben op hun website ook lijsten staan. He, van ja. wat je, en daar staan ook bijvoorbeeld een briefje met die telefo alle telefoonnummers... of... Uh, ja.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 Um, en, en die bestaat uit een rugzak, een zaklamp, noodradio's, een multi-tool, uh, EHBO-kits, uh, thermische noodtekens, lichaamswarmers, uh, reinigingsdoekjes. Maar ook noodransoen. Dus uh -huh. dat, dat is, op dit moment wordt het ook heel veel verkocht. Ja. Um, nou geef bijvoorbeeld het Rode Kruis natuurlijk aan ja, een paar... Potten of, of blikken met bonen is ook goed. Blikwitte bonen, ja. Dat ja. kan ook, inderdaad. Witte uh, bonen in tomatensaus, nou ja, liggen, toch? Ja, inderdaad. <laughs> ja. Het, het voordeel van, uh, van dat noodrandzoen is dat het natuurlijk wat, wat lichter te verpakken is. En je ziet ja. in een rugzak om nou met, uh, met 15 blikken met, uh, met, met bonen ja, in een rugzak te lopen. Ja. Dus, uh, nee, dus er, zit, er zit aardig wat in. En wat in kost dat? Pakket.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 Maar er zijn natuurlijk andere scenario's. De van ja. elektriciteit, dat is ja. wel heel ja. belangrijk. Ja. Dat het zou, er ja, we hebben ja. ja. ja. het onlangs ja. meegemaakt in de Halterstraat. Wat? Dat er een dag lang geen elektriciteit. Ja, is, uh, en dan merk je wat, wat, ja, maar, uh, wat beperkt ja, je bent. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En is, is, is water uh, beperkt houdbaar?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 wat extra batterij, noem maar wat. In maar, ja. doel, en, en dan is een mooi pakket voor jullie erbij. Dat met is heel een, een, een mooie, ja. Met een mooie Zwitsers ja. uh, mes bijvoorbeeld. maar ja. ja. ja. ja. alle ja. met een kurkentrekker. En ja. Ja. <laughs> ja, dat je je wijn ja. open kan maken. Ja. Dat soort dingen. Ja. Ja. Hey, Nicky, mag je hartelijk danken voor je komst. Ja. En uh, heel veel succes met jullie ja. website. Hartstikke En uh, maak er wat van? Ja, maak er wat van. En een goede jaarwisseling. En yes. een goed 2025. dankjewel. je wel. Oké, we gaan weer door met muziek even. Uh, we gaan doen met uh, een Bluetooth Bluetooth Bluetooth. van ja. uh, wat was het ook weer? Special boys specials wat specials. Specials, ja. Oh, de specials ja. Oh de specials uit de, de 80-jaren was dit. Ah, ja dat was toch, uh, he? uh, uh, hoe heet het heel erg populair dat uh, ska.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 Dit is ZFM. Live vanuit Zandvoort. ZFM. Goedemorgen. Daar zijn de gebroeders Mual. Ik zie hier allemaal mooie foto's op tafel liggen. Van jullie vader natuurlijk. Want er komt een overzichtstentoonstelling hier in het HDMZ-gebouw. Wij zijn natuurlijk heel erg blij mee. Want zoals het in de cartoon stond: er brandt weer licht.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 Nee, nooit. Nee, Ik doe, geen, doe niet aan vuurwerk. Mag uh, Hans even open? Oh ja, sorry. ja ik, ik heb wel uh, mensen die komen 31 december en eentje wilden een vuurwerk meenemen. Ja, mijn dat mijn, uh, hoeft niet hoor. Hoeft niet. De vader van mijn schoonzoon is uh, oogchirurg. <coughs> en uh, daar heb ik ja. verhalen van gehoord. Van, ja. En dan kan je maar beter geen vuurwerk nou nemen. Nou ja, daar, daar gaat het volgende onderwerp oh, ook over. Hè. Nou, laten we even gaan luisteren. ZFM. Dit is ZFM.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 Ja, daar zal je natuurlijk gradaties in hebben, maar dat zal net iets te ver voeren om daar ingewikkeld over te doen. Ik denk als je een vuurwerkbril, een specifieke vuurwerkbril, koopt en opzet, ja, dan ben je echt zo'n heel eindveilige. Wat vuurwerk niet veilig maakt, hè? het beschermt je voor iets wat heel onveilig is. Ja. Laten we dat voorop stellen. Ja. Uh, uh, wat zou jij als arts mensen op het hart willen drukken?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 Als je, het, als je het op een rij zet, als je erover nadenkt, we gaan allemaal veel alcohol drinken. En we hebben eigenlijk gewoon oorlogsdienst uh, oorlogs niet in onze handen. Terwijl we alcohol hebben gedronken en minderjarig zijn. Tel maar op. Ja. Dat is natuurlijk gewoon waanzin. Uh, Maarten Kok, heel erg bedankt voor je toelichting. Uh, en, en jij heel veel succes dan de komende twee weken. Dat gaat zeker lukken. En ik wens iedereen... heel Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.